Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De directeur van Uberpop vindt het onacceptabel dat er grof geweld is gebruikt tegen bestuurders van zijn taxiservice. Vorige week zouden in Amsterdam meerdere chauffeurs zijn aangevallen met onder meer boksbeugels en hamers. Vijf bestuurders van Uberpop hebben aangifte gedaan van ernstige geweldsincidenten. De directeur zegt zeker te weten dat er reguliere taxichauffeurs bij het geweld zijn betrokken. Een advocaat van 20 verdachten in de loverboy zaak in Valkenburg vindt dat het Openbaar Ministerie te lang heeft gesuggereerd dat zijn cliënten thuisbezoek van de politie zouden krijgen. Tegen het ANP zegt hij dat dit een onvoorstelbare psychische druk veroorzaakte. Gisteren werd bekend dat een tweede verdachte in de zaak zelfmoord heeft gepleegd. Het OM besloot om die reden dat verdachten sneller psychische bijstand kunnen krijgen. Veel gemeenten korten op het budget voor dagbesteding sinds gemeenten hier verantwoordelijk voor zijn. Zowel GGZ Nederland als Alzheimer Nederland trekt die conclusie na onderzoek onder zorgaanbieders. Volgens GGZ Nederland dreigt de dagbesteding volgend jaar zelfs te verdwijnen. Dat zou een toename veroorzaken van crisisopname en terugval bij patiënten. En ook zouden de veiligheidsrisico's toenemen als deze groep niet kan worden opgevangen. De vakbonden willen niet langer met V&D onderhandelen over een loonoffer of salarisverlaging. Warenhuisketen wil het salaris van het personeel structureel verlagen als bijdrage aan het reddingsplan. Daarmee moet 10 miljoen euro worden bespaard. Volgens de FNV blijft het warenhuis vasthouden aan de oorspronkelijke inzet en heeft verder praten daarom geen zin. Tot besluit het weer. De zon schijnt flink, maar er zijn ook hoge wolkenvelden. Het is 10 graden op de wadden, tot 17 in het zuidoosten. Morgen wordt het aan de kust wat koeler, maar in het zuidoosten kan het dan opnieuw 17 graden worden. Het blijft zonnig. Dit was het NOS journaal. DFM, verkeersupdate. De verkeersupdate. Bakker van de ANWB.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 Met, met nu ZFM. Lunch. Ja luisteraars, het is één uur en dat betekent natuurlijk... Vroeger hè. Vroeger. Toen geloofde ik altijd... dat er ergens op de wereld...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 Dat was het ook wel eens honderes. <lacht> maar dan werd het altijd wel opgelost. Er was bijvoorbeeld een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee. Die werd gewoon sprookjesbos uit bonjour. <lacht> of de heks kwam tot één keer. Dat kon natuurlijk ook. Ik geloofde erin. Totdat ik in jaren 25 was. En toen snapte ik in één keer, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg.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 En toen zei ik zo, eh... Uh, Hallo, kaboutertje! Ja. Waar is je punt, Dat ben heel kwaad, ik begon hem te gooien, zo... En toen zei hij zo, eh... Ik ben, godverdomme, geen kabouter zijn! Maar er is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè? Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei tegen hem: Je hoeft je niet aan schoon hoor, kaboutertje? Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Dat is helemaal rood, want met zijn beentjes stampen zo? Kijk, ja, dat is een rustig man. En toen dacht ik van, mij, wat, ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven, dan wordt hij rustig. Dus nou, ja, ik pak hem zo vast, moet hem een kusje geven en begon ik te spugen. dame. Ik zeg jij bent een stoute boutertje en ik liet hem los. Dan moet je op de grond liggen huilen. Ik een zeker En Je hoeft hem niet te huilen. Hmm, ik moet niet duidelijk, cabaretje. Waarom mij je nou? Mmm, ik niet. Waarom mij je nou, cabaretje? Dat doet ik helemaal niet. Je moet niet duidelijk, cabaretje. Nee, ik vind het niet. Kijk dan, cabaretje. Kijk dan. Goek, goek, goek, goek. Hé, cabaretje, niet. Hij kwam over het hoofd uit, hij trok zijn hoofd en dat bleek van huilen. Ja, waarom <hums> oh, yeah, huilt hij nou? En toen dacht ik: Oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk. Kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen. Naar het diepste punt van het bos. Nou, toen heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind bos ingesleept. Daar heb ik een hoortje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven. Maar ja, dat wilde hij niet. Nou, oh, euh, euh, dan niet. En... Uh, en hij bleef me huilen, klagen en schelden. Maar ik zei, nee, gebouwteltje. Jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja. Jij hoort niet in de grote mensenwereld. <tie> ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, dan moet ik gaan, gebouwteltje. En dan, uh, ja. Dan naar huisje gaan. Want, uh, ja, kom op. <tie> blijf niet in de gang. En dan thuis...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 Ja, weer zo'n artiest, uh, helaas overleden natuurlijk, Net King Cole... met zo'n enorme, warme stem. Wat Dolly, heb ik te veel gezegd? Of uh, ben je het met mij eens? Nee, helemaal eens. Ja. Yeah. Uh, muziek die ik uh, heel graag draai, ook op de donderdagavond donderdagavondluisteraars... want dan ben ik er weer. Dat is uh, overmorgen, uh, tussen 10 en 12 uur, met uh, tussen app en vloed. We met allemaal mooie bellen. Nou, ik hoop dat u ook uh, luistert dan gezellig. En u kunt ook verzoekjes aanvragen voor het programma. Via Facebook, zoek u gewoon mijn naam op, Sharold Duiven een verzoekje en als ik de, de plaat of uh, de geluidsdrager hier in de studio heb, dan uh, komt die gegarandeerd voor u voorbij. Nou, mooier kan het niet zijn. Oh. I, ja, precies. I got a kick out of you. Uh, dat kennen we natuurlijk van een hele hoop artiesten, maar u, u kent het misschien nog niet van Sandy Shaw. Die dame die altijd op haar blote voeten optrad en dan uh, zong over de puppet on a string. Maar dit is een hele andere Sandy Shaw.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 Sandy Shaw, I get a kick out of you. Ja, luisteraars, luisteraars, hier hebben we Zandvoort. Zandvoort luncht, uh, mocht u nog moeten lunchen. Nou, natuurlijk namens Dolly en mij een hele smakelijke lunch toegewenst. En anders een uh, goede bekomst natuurlijk. En uh, dan hoop ik dat u een rustige uh, werkmiddag heeft. Misschien met te veel En een lekker een mooie strandwandeling is het ook weer voor Dolly, toch? Heerlijk, of de duinen in. Ja. Nog even de hertjes aaien, zolang ja. ze er nog zijn. Oh. <laughs> Nou, nou oh. ja, ja, je hebt wel gelijk. Ja, het is, uh, nou ja, ik geloof dat ze alleen die herten willen afschieten... die buiten de hekken treden. Ja, dat is lekker slim, ja. Ja. ja. Slaan ze op hol. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Als je, ik, ze willen de herten laten schrikken. Nou, dus dan, dan ga jij in het, uh, als jager midden in het dorp staan... Mm -hmm. en je ziet zo'n uh, groep herten aankomen van zo'n twintig stuks... en jij gaat daar staan schieten. Ja, dan schieten zij alle kanten op natuurlijk. Ja, dan heb ik er geen hagel in mijn kont. Dat moet ik ook niet hebben... Nee, zelfs dat niet. Nee, maar ik bedoel, je zal ja. er net lekker lopen of fietsen of rijden. Nou, ja, precies. Ik vind het niet slim, nee, maar goed. Maar jij wil ook nog een oproep doen. Nou ja, een oproepje in zoverre. Kijk, ja. want uh, ik hoop dat die jager inderdaad morgen niet gaat staan. Want morgen hebben we een, een, een leuk uh, ja, evenement, hoe moet je het noemen? Ja. We hebben natuurlijk binnenkort de circuitrun. En mm -hmm. aan de circuitrun doen niet alleen maar de grote mensen mee... maar ook de hele kleine mensen onder ons. De kinderen die gaan ook de circuitrun doen. En die zijn daar al... Echt een maand of twee zoiets uh, ja, zijn ze aan het oefenen. Voorbereiden dus. Jazeker. Ja. En morgen, dan staat de zevende training alweer op het programma. En dat is dan de een na laatste voor die circuitrun van Zandvoort. Nou. En om de kinderen de kans te geven hun vorderingen te laten zien... Uh, wordt er morgen een, uh, een, run, een oefenrun door het dorp georganiseerd. Ja. Maar goed, dat moet natuurlijk veilig verlopen... Dus de organisatie is op zoek naar, de, naar ouders, opa's, oma's, eh, ooms, grote neven, nichten, die de kinderen kunnen begeleiden. En, en ja, taken daarbij zijn uh, helpen met oversteken, of uh, de weg even wijzen, of aanmoedigen. Dus als uh, iemand daarmee wilt help, wil helpen morgen, dan zijn ze van harte welkom. En hoe moeten ze dat en kenbaar maken? Dan kunt u de contactgegevens sturen naar Desiree Rijmerink... en haar e-mailadres is met kleine letters allemaal... d.rijmerink met E-I en I-N-K op het R einde. En Rijmerink met een korte ei? Korte ei, ja. Mm -hmm. ja. Als uh, zacht ei of hard gekookt of ja. zo'n ei. Nou, en uh, dus uh, drijmerink... at gmail.com... Maar u mag haar ook bellen als u dat liever doet. En dat kan op telefoonnummer 5734679. Nou, ga de kinderen helpen morgen. Het is heerlijk weer, dus je staat niet in de regen. Je staat nog lekker van het zonnetje te genieten. Precies. En uh, het is natuurlijk hartstikke spannend om te zien hoe die kinderen die run gaan doen. Nou... Uh... Ik vind het heel spannend. En ja, ik, ik hoop Leuk. dat er een hoop mensen uh, reageren. Ja, ik hey, ook. Dolly, uh, ja. uh, je had ook nog een verzoekje. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen van uh, Raymond Keur. En die wil graag, hij heeft uh, geloof ik goed nieuws. Want hij is vrolijk. Hij is vrolijk, hij ja. hartstikke vrolijk. En Herman van Veen is daarop ingesprongen. En die heeft er meteen een nummer over geschreven. Precies, weet je nou wie de bassist is in het liedje? De bassist? In dit liedje, ja. Vrolijk. Ik heb geen idee. Kees van der Meen je dat nou? Ja, Kees Jouw heeft... collega? Ja, Kees heeft... Zo. Ja, Kees heeft jarenlang met Herman van Veen getoerd. Wat leuk. Hij is zelfs in Amerika geweest. En met alle... Herman? Met Herman. En, en oh. alle, alle liedjes van de, van de vorige cd's... Ja. Daar heb ik het over uh, uh, vrolijk, maar ook... Uh, uh, Anne, allemaal die liedjes. Dat nou, allemaal... ik weet, op die, op die cd hè, van Alfred Jodocus kwak... die heb ik thuis liggen en daar ja. staat een nummer op. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd... waarom dat niet het nieuwe volkslied wordt. Want? Nou, dat, het spreekt zo... Over Holland. Moet Holland je me moet in je elkaar je straks zit? even vertellen. Zo, als het uh, als ja. vrolijk draait. Moet je me even. Uh, Ga ik je laten zien. Moet je welke me vrolijk vertellen. Uh, uh, dan gaan we, gaan we die ook Vind nog ik even draaien. Vind echt het nieuwe volkslied. Hé, hey, maar Herman van Veen komt binnenkort ook naar onze contrei. Naar het uh, Caprera komt hij. Ah. Het Openluchttheater ah, in Bloemendaal. Ja, nee. Want ik had er nog uitgenodigd. Om een keer langs te komen bij Zandvoort Draait Door. Maar ik heb niks gehoord. Je hebt niks gehoord. Nee. Ja. Uh, Hé, hey, maar, maar ja, dat openluchtje. We ja. blijven vrolijk. Ja, Joost. <laughs> <laughs> <hums> nou, oké. <okay. hums> Raymond, voor jou, man. Soms ben ik ongelukkig Ontzettend ongelukkig Soms ben ik ongelukkig Dan sterf ik Alfred Jodokus kwak uh, met Zo uh, so Vrolijk. Maar dit was niet uh, de versie van Alfred Jodokus, maar van hem van van zelf. Ja. Maar we hopen dat uh, Raymond Keur daar toch uh, tof van heeft genoten. We gaan eventjes uh, swingen met Paul Enka. Want die heeft naast het feit dat hij natuurlijk in de jaren 60, 70... een aantal klassiekers uh, uh, hits heeft gehad... heeft hij ook uh, swingende nummers gezongen. Onder andere Time After Time... I hear the clock tick and I think of you Caught up in circles Confusion is nothing new Flashback warm nights Almost left behind Suitcase of memories Sometimes you picture me I'm walking too far ahead You're calling to me, I can't hear what you have said, then you say, go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. The fades and darkness was turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me time after time.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 the second hand on the line Uh, het nummer uh, All The Lonely People alweer ten einde luisteraars. Kijk op mijn klokje. En uh, het is alweer een klokje van gehoorzaamheid wat betreft uh, het nieuws. We gaan uh, genieten van Dolly. Jawel, zo is het Charles. Tenminste, dat hoop ik. Hè? Dat de mensen niet gauw wegdraaien als ze mijn stem horen. <lacht> Va vast niet. Nee. <lacht> nee. Moeten we ook niet doen, want ik heb wel weer een paar leuke nieuwtjes erbij hoor. Uh, zoals bijvoorbeeld gisterochtend uh, ondertekende recreatieschap Spaarnwoude en Amsterdam Beheer BV... een overeenkomst waarin ze de afspraken voor de komende jaar vastleggen voor Spaarnwoude events. Met uh, hun handtekeningen bezegelen de schapsvoorzitter Jaap Bond... die is ook gedeputeerde van de provincie Noord-Holland... en directeur Brian Bout van Amsterdam Beheer BV De Plannen. Jaarlijks komen er vier festivals in Oosterbroek... en dit deel van Sparenwouden ligt in de gemeente Velsen. En het festivalterrein wordt daarom toepasselijk Velsen Valley genoemd. Dus de feestvierders onder ons zijn weer helemaal blij. En uh, wat minder leuk nieuws... een automobilist is vanochtend gewond geraakt... toen hij werd aangereden op de A9 ter hoogte van Sparendam... Het ongeval gebeurde rond kwart voor elf op de weg richting Alkmaar. Vermoedelijk is de automobilist stilgevallen op de spitsstrook die op dat moment geopend was. Een vrachtwagenchauffeur probeerde de wagen nog te ontwijken, maar raakte hem toch aan de zijkant. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En door het ongeval was er nog maar één rijstrook op de A9 richting Alkmaar beschikbaar. En u kunt zich voorstellen, hierdoor ontstond er veel oponthoud. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde wagen afgesleept. Het college van Zandvoort heeft toestemming gegeven... om overlastgevende damherten die zich buiten het leefgebied bevinden... te laten afschieten. Boze bewoners zijn daarom een petitie gestart... Damherten die zich buiten de hekken van het leefgebied begeven... vormen vaker gevaar voor de openbare orde en de verkeersveiligheid in Zandvoort... stelt de gemeente op de website. Om die reden heeft het college van gemeente Zandvoort besloten... om toestemming te geven voor het afschieten van Damherten. Het besluit is volledig in het verkeerde keelgat geschoten... van inwoners van Zandvoort. En een boze groep heeft zich verzameld op Facebook en is ook een petitie gestart om het afschieten te voorkomen. De petitie Stop met Schieten op Herten in Zandvoort... is inmiddels 1750 keer ondertekend. De gemeente heeft een informatieavond aangekondigd... om uitleg te geven over de beslissing. Deze zal donderdag 19 maart plaatsvinden om half acht op het raadhuis. En inmiddels heeft ook de Partij voor de Dieren zich laten horen... en ook van hen kunnen we het een en ander gaan verwachten. Een 19-jarige automobilist werd zondagavond aangehouden. omdat hij veel te hard reed, het rode stoplicht negeerde. geen gordel droeg, kleefgedrag vertoonde en het verkeer van rechts inhaalde. Dit gebeurde op de Lange Herenvest en de Amsterdamse vaart in Haarlem. Videosurveillanten van de politie hadden de man, een beginnend bestuurder, heel snel in de gaten en hielden hem aan. De man is aangemeld voor een cursus verantwoord rijden. Die dure cursus van 1038 euro moet de man zelf betalen. Als hij hem niet volgt, dan wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Het Historisch Museum Haarlem bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 21 maart van 11 tot 5 uur... zijn de deuren van het museum aan het Groot Heilig Land gratis voor iedereen geopend... En er zijn er gedurende de hele dag korte rondleidingen over de geschiedenis van Haarlem. Tot zover het regionale nieuws. En dan pak ik mijn andere blaadje erbij en waarop staat wat voor weer we gaan verwachten. Ja, net als gisteren is het vandaag ook prima lenteweer. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook velden met hoge bewolking over de regio die de zon af en toe afschermen. Het blijft in ieder geval droog en er waait een zwakke wind... uit de richtingen tussen zuidoost en noordoost. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 15, 16 graden... en daarmee wordt het weer duidelijk zachter dan gisteren. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft droog en er waait een zwakke, geleidelijk naar noord draaiende wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen schijnt ook de zon weer geregeld... Maar er trekken ook weer wolken over de regio. Het blijft gelukkig wel droog en er waait een meest matige noordenwind. De temperatuur is weer wat lager en stijgt naar waarde in tussen de 12 en 14 graden. En tot zover het weerbericht al dus Rico Schreuder. Ja, Donnie, en ik heb inmiddels uh, voor jou even gezocht op, uh, op het internet als het ja? gaat om... Uh, of jij Kwak, het, het, dat volkslied, hè? Ja. Jij zegt, dit moet het nieuwe volkslied van Nederland Vind worden. Vind ik wel. Ga maar naar dit, als we hem kunnen draaien, heel ik, graag. Maar dan moet je maar eens naar de tekst luisteren en het melodietje. Dit moet gewoon het nieuwe volkslied worden. Denk, is toch een mooi volkslied dit. Het ja, is echt uh, Nederlands. Groot ja. en klein, en we leven zij aan zij. Ja, ik heb überhaupt uh, bewondering voor Herman van Veen. Zo. Uh, want het is natuurlijk van zijn hand al die. Ja, geweldig. Uh, uh, en ja, de man is, is zo verschrikkelijk uh, uh, ja, lekker bij stem ook. Altijd, vind ik. Ja. Hij heeft nog een hele bijzondere stem. En uh, hij heeft uh, een bijzondere gave. Niet alleen om de clown uit te hangen op het podium en om uh, een hele serieuze rollen te spelen. Maar hij is uh, ja. Een multitasker, hè? Is Hij een is multi multigetalenteerd. Ja, ja. ja, heerlijk. Heel bijzonder mens. Ja. Uh, uh, ik ga een oudje draaien. De uh, Jongwans van Cliff Richard...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 Ja. And the young heart Shouldn't be afraid And some Nostalgie met de jongens. Cliff Richard live in... Uh, nou, live. Het is in ieder geval een, een opnieuw opgenomen. Digitale versie. Naar uh, aanleiding van zijn tour onlangs in Europa. Cliff Richard en de Shadows. Uh, Dolly, uh, je hebt net een oproepje geplaatst voor, een, uh, voor vrijwilligers. Voor de aan ja. cir -circ hè? Uh, ja, voor de circuiren. Maar, maar dan de voor, de kids, voor de kids. Yes, die gaan morgen gaan ze een try-out doen. En dan zullen ze eens eventjes laten zien wat hun vorderingen zijn. En dat gaan ze doen door een run door het dorp te houden. Mm -hmm. En uh, om dat veilig te kunnen doen uh, worden er ouders en, of oma's, opa's gezocht. In ieder geval mensen die, uh, die kinderen willen helpen bij het oversteken of de weg wijzen of, of desnoods aanmoedigen. En als u wilt helpen dan bent u van harte welkom. En uh, u kunt zich aanmelden middels een mail... En uh, dan moet u mailen naar het e-mailadres d dvandirk.rijmerink. En dat is met E-I-R-E-I-M-E-R-I-N-K. At gmail.com. En heeft u geen computer of vindt u dat lastig? Dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden. En dat kan op nummer 023 57 34679. Dus heeft u morgen zin om die kinderen even de doorheen te helpen... Meld u zich dan aan. Nou, uh, een mooi weermorgen. Dus dat, daar zal het niet aan liggen. Nee, ik zo is het. <laughs> you don't know, Helen Shapiro. Shapiro, you don't know. Dolly, zegt de naam Guy Mitchell jou iets? Jazeker. Ja, ja dus is van heel lang terug, hè? Ja. Maar, ja, maar uh, wat leuk, die muziek. Ja, het doet me altijd terugdenken aan de zondagmorgen thuis... Uh, in het huis van mijn ouders, want mijn vader... was fan van uh, ja, Perry Como, Andy Williams, Guy Mitchell... Uh, ja. allemaal die uh, netkin King Cole die we zojuist gedraaid hebben. Ja. En uh, als ik dat dan hoor, dan krijg ik nog wel eens een beetje heartache. Ah. Oh. Ja, ja. Heartache by the numbers, Guy Mitchell.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 by the number Troubles by the score Every day you love me less Each day I love you more Yes, I've got heartaches by the number By the number, dat was uh, natuurlijk uh, Kai Mitchell. Ik krijg trouwens net uh, eventjes iets heel anders hoor. Ja. Een uh, melding door dat uh, de presentatie die zou komen van het ministerie over de 700 turbines. die uh, van 150 en 200 meter hoog. die geplaatst zouden gaan worden voor de kust van Noordwijk, Katwijk en Zandvoort. De windmolens, ja. Ja, die, uh, die bijeenkomst. Die, die, die, um, nou ja, hoe noem je dat nou? Die presentatie. Ja. Uh, die is afgelast. Ik weet niet of dat een goed of een slecht teken is. Maar hij is afgelast. En uh, we hebben ook net te horen gekregen... dat zelfs de Tweede Kamer die voorstelling nog niet gezien heeft. Dus we uh, gaan denk ik een kleine hoop krijgen. Ja, er is niet alleen hier in Zandvoort uh, of omgeving... Uh... Veel over te doen, het is eigenlijk, nee, land, overal, la eigenlijk landelijk. Ja, overal, ja, ja, landelijk. En, en eigenlijk uh, wordt er ook steeds meer uh, aangetoond... dat het helemaal niet de manier is om, uh, om stroom op te wekken... op een, op een uh, mooie manier en een goedkope manier. Het gaat het waarschijnlijk helemaal niet worden... Nou, ik mag het voor Zandvoort in ieder geval hopen. Want, uh, Zeker weten. Ja, ja. Het, het, het zou het einde betekenen van Zandvoort. Nou, het Ja, ja, ja. Echt waar? ja, dat gaat het einde betekenen van drie kustgemeentes. Hè? Noordwijk, Katwijk, Zand. Tuurlijk, ga jij tegen 700 van die turbines aan zitten kijken. Nee. Met al het lawaai wat het maakt. Terwijl je in Bergen lekker... Helemaal van het mooie uitzicht kunt genieten. Nee, dat ga je mij toch niet wijsmaken, toch? ga ik jou niet wijsmaken. Wat ik jou wel wijs ga maken. Ja, ja wat? Dat naast, Kijken of het je gaat lukken. Dat naast Kai Mitchell <laughs> ja. er ook een dame actief was in die tijd. Ja. Heel populair. En Dan heb ik het over Katrina Valente. Oh, die ken die, ik dus weer niet. En die heeft ook een liedje gezongen, uh, want zij was Oostenrijkse, dat meen ik. Ja? Uh, Gaat toch niet jodelen, hè? Nee, nee, oh. nee, maar zij heeft een liedje gezongen in het Nederlands. Oh! En als ik jou dat liedje laat horen, dan ken je dat vast Aha. wel. Het heet Sweetheart, my darling, mijn schat. Oké, okay, we gaan luisteren. My dog Ja, en ook dat uh, schalde dus door de huiskamer vroeger uh, op de zondagmorgen uh, als... bij mijn vader. Mijn vader had zo'n zo zo platenwisselaar. Daar kon je een aantal van die singeltjes boven op elkaar stapelen. Uh, en en uh, ik weet ook wat het merk nog. Torens bestaat niet meer. Dus ik maak geen reclame, want Torens bestaat niet meer. Ja. Maar dat was een platenwisselaar. En, en dan moest je van die plakketjes op die plaatjes uh, uh, plakken. Want als je dus op elkaar vielen die plaatjes, dan slipten ze. Ja. Uh, maar dan had je van die plakketjes anti-slip. Waardoor en, het en, op zijn plek bleef. Waardoor het plek bleef. En dan kon je wel tien van die plaatjes kon je dus uh, tegelijk uh, laden in de pick-up. Ja. En die, uh, dat was een automatische apparaat. Die, die speelde dat dan uh, achter elkaar af. Dus dan had je hey, tien maal ja. 3 is dertig minuten muziek ongeveer. Zo, zo <laughs> nou ja, toch een mooie uitvinding voor ja, die tijd. Voor die ik tijd... moest trouwens even lachen. Want ik denk, als je dit nummer nu op zou zetten zonder wat te zeggen... Ja. Dan, dan zou iedereen denken dat het, dat het onze koningin was. Ja. <laughs> Hè? Het is net, ja, het is net koningin Maxima die hoort... Uh, met, met Zo'n zo beer, zo beertje. Uh, uh, uh, dus met die uitspraak ja, ja, naar het Nederlands lachen. Ja. Joh, leuk. Nou Omdat we nou toch zo nostalgisch bezig zijn... Ja. dan gaan we er ook uit uh, met, met een nostalgisch plaatje. En Connie ja. Freuboes. Wie? Connie Freuboes. <laughs> dat is een Duitse. Och nee, nee. Ja, dat is een Duitse. Ja, ja. ja. Oké, okay, nee, maar die, die ken ik helemaal maar, niet. Maar ze zingt niet over Duitsers. Ze zingt over kleine Italiener. Ah. En, en nou, misschien als je het liedje hoort dat je het kent. Ik, ik, uh, ja, ik, ik, ja, luister, luister, ik eindig vanmiddag een klein beetje noospal. Oké. Einde huis in den zuiden is bij andere schick en oh. fijn. kleine italiener die träumen von napoli von tina und Marina. die warten schon lang auf sie zwei kleine italiener die sind so allein eine reist in den süden ist die andere schick und fein doch die Hat nie die Palmen en die Mädchen am Strand van Napolis. Mijn kleine Italiener, die sehen es ein. Een Reise in den Süden is für andere schick en fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinter drei Ja, Dolly, een grote hit eind jaren 50, zo lang geleden al hier in Nederland. Connie Frobus met twee uh, kleine Italianen. Kende je het liedje of zegt dat je helemaal niet? Gelukkig kende ik het niet. Ik vind het heel verschrikkelijk. Oh, oh. oh jee. Ja, dat is ja, echt iets voor, uh, e voor eigenlijk onze collega die voor ons is hè, op dinsdag. Nee, ik vind het is meer, meer iets voor Ruud Jansen toch? <laughs> oh, dat, dat, deze gaat een staartje krijgen. <laughs> hey, we gaan eruit, geloof ik. hè? Ja, we moeten eruit. En dat, ja. doe ik, dat doe ik met, met uh, Chai Mai. Ja. En dat is een, een nummer van Guido Dieteren. En Guido Dieteren is de man die uh, achter het Sinfonica in Rosso zit... als het gaat om uh, de orkestrale begeleiding. Kort stukje. Mooi. Want uh, ja, de tijd is bijna voorbij. Fijne dag uh, mensen nog. Ja, wat dank gaan. voor het luisteren. En tot volgende week, dinsdag wat ons betreft. En uh, ja. donderdag wat mij betreft. Mij ook, trouwens. Ja. ja. <laughs> Jij donderdagmiddag en ik donderdagavond. Ja, zo is hè. het. Taken worden verdeeld, hè. Tot dan. Dag. <laughs> dag.